Op een donderdagavond, begin mei, om ongeveer half elf, patrouilleerde een politieauto van het bureau in Oxford over de chipping Norton Road, een paar mijl buiten de stad. Er waren klachten gekomen over te snel rijden in deze omgeving tijdens de duistere uren onmiddellijk na het sluiten van de cafés. Brigadier Long draaide zijn in een paar honderd meter voorbij de Welsh Harp en reed bedaard terug naar Oxford. Een paar weken geleden had de waard van de Welsh Harp een waarschuwing gekregen... Hij had na sluitingstijd nog klanten bediend. Maar deze avond had hij ervoor gezorgd dat zijn zaak op tijd gesloten was. De parkeerruimte voor het café was leeg... en door de ramen, waar geen gordijnen voor hingen... zagen de beide politiemannen alleen de eigenaar en de buffetjevrouw. Ze liepen tussen de onbezette tafeltjes heen en weer... om lege glazen weg te halen en op te ruimen. Niet veel te doen vanavond, zei Long tegen de agent die naast hem zat... Morgen is het betaaldag, antwoordde Benson kortaf. Hij was een man van diepe gedachten, maar weinig woorden. Hij sprak op een eigenaardige, afstandelijke manier, maar achter zijn woorden stak meestal meer dan je verwachtte. Drie mijl verder werd een verkeersbord met de aanduiding van een zijweg in het schijnsel van de koplampen zichtbaar. Toen ze de weg passeerden, kneep Benson zijn ogen half dicht om het nummer van de wagen die daar eenzaam geparkeerd stond te bekijken. 4006 JDR. Hij herhaalde het nummer hardop en draaide het lampje aan dat zijn opschrijfboekje verlichtte. Het nummer klopt. Long trapt al op de rem. Beide mannen hadden zich het nummer herinnerd dat bij een van de auto's hoorde die die avond in Oxford gestolen waren. Hij zette de Olsen in zijn achterruit, legde een arm op de rugleuning van Benson's zitplaats en manoeuvreerde de politieauto de zijweg in. Haast voordat hij gestopt had, met zijn bumper vlak bij die van de gestolen wagen, stond Benson al op de weg. De verlaten auto was een zwarte Jaguar Mark 7. Hij was volkomen intact en onbeschadigd. Benson maakte de deur open en voelde met zijn hand naar het knopje van het zijlicht. Toen hij dit omdraaide, ging het plafondlampje branden. Benson snoof. Zijn gevoelige neusgaten van de niet-roker hadden pas aan geroken. Hij zag dat het contactsleuteltje in het dashboard stak. Op de plaats, naast die van de bestuurder, lag een keurig opgevouwen pleed. Wat is er? Riep Long vanuit de politiewagen. Zeker geen sleuteltje? Jawel. Voor Benson's gevoel van orde en netheid klopte er iets niet. Jongelui, die geen kans zagen om op een andere manier een ongestoord uurtje met hun vriendinnetje door te brengen, leende geregeld een auto. Maar als dat hier het geval geweest was, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de pleeter nog zo keurig netjes opgevouwen bij lag. En hoe was het stel dan naar huis gegaan? Ze zouden Oxford toch niet uitgereden zijn om vervolgens het hele eind terug te lopen... Er waren geen huizen in de buurt waar ze naartoe zouden kunnen zijn gegaan. Mensen keek op de benzinemeter. De tank was nog half vol. Zonder geldige reden liep hij langzaam om de jaguar heen. Op dat moment vlogen een paar sportwagens in volle vaart over de weg. Een Austin Healy, die gevolgd werd door een triumph. Gedurende een paar seconden verlichten een velle koplampen de achterkant van de Jaguar. En in dat korte ogenblik viel Benson's blik op een minuscuul stukje groene stof aan de zijkant van de klep van de bagageruimte. Het was donker toen hij het chrome handvat vastgreep en de klep openmaakte. De bagageruimte werd automatisch verlicht en op hetzelfde ogenblik werd de geur van parfum sterker. Het licht bescheen het lichaam van een jonge vrouw die in elkaar gedoken op de gegolfde rubberen vloer lag. Ze droeg een groene cocktailjurk. ...avondgroentjes en een ketting met bijpassende armband. Naast haar lag een klein tasje. Om haar half droeg ze een kleurige zede sjaal... ...met bekende Parijse gebouwen erop. Benson herkende, hoewel hij nog nooit in Parijs was geweest... ...de voet van de Eiffeltoren, de zuilen van de Madeleine... ...en de façade van de opera. De sjaal was niet losjes om haar hals gewikkeld maar was met kracht achterin haar nek aangetrokken en vastgeknoopt. Eén blik op haar gezicht was voor Benson voldoende... om te kunnen constateren dat ze gewurgd was. Voorzichtig sloot hij de klep van de kofferbak... en liep naar het raampje bij Brigadier Longs plaats. We zullen vannacht niet veel slaap krijgen, Brigadier. Ina Vlaanderen stond voor de schoorsteen in haar nieuwe zitkamer en probeerde deze te bekijken met de ogen van iemand die hem voor het eerst zag. Was het niet te veel een mengelmoes geworden? Paul en zij hadden geprobeerd om het onpersoonlijk effect te vermijden van een kamer die door een moderne binnenhuisarchitect is ingericht. Daar ze zelf in de flat moesten wonen, hadden ze besloten hem ook te stofferen en meubileren naar eigen smaak. En als George de tweede, schouder aan schouder met Lodewijk de 14e stond, dan moest dat maar... Nauwelijks een week geleden waren de Vlaanderen naar deze flat in Eaton Square verhuisd. Maanden van tevoren hadden ze het hoofd gebogen over behang en pasteltinten. Ze hadden tapijten uitgezocht en meubels die ze voor de grotere kamers in hun nieuwe woning nodig hadden. Maar toen de kleden waren gelegd en de meubels op hun tevoren bepaalde plaats stonden, was het geheel niet zo'n succes geweest. Maar de afgelopen week had elke stoel, elke tafel... ...en elke kast de juiste plaats gekregen. De flat ging er eindelijk echt bewoond uitzien. Het gevolg hiervan was... ...dat zowel Pauls als Ina's vingers jeukten. Ze konden niet ophouden. Nu liep Ina, zonder zich te kunnen beheersen... naar een vaas met bloemen die bovenop de commode stond... ...en zette die op een laag tafeltje. Ze bekeek het effect met haar hoofd scheef... ...toen ze Paul de sleutel in de voordeur hoorde steken... Ze hoorde de deur open en dicht gaan met de geruststellende bons van een stuk zwaar mahoniehout dat op zijn plaats wordt gebracht in een 45 centimeter dikke muur. Vlaanderens voetstappen weer klonken op het parket van de hal en ze zag hem in gedachten zijn hoed op de haltafel gooien. Toen hij de kamer binnenkwam zag ze aan de uitdrukking op zijn gezicht dat het bezoek aan zijn agent succes had gehad. Maar ze kende hem te goed om van hem te verwachten dat hij haar het nieuws onmiddellijk zou vertellen. Hallo Ina. Hij bleef staan en lag haar toe. Hij vond dat ze in deze omgeving wonderwel paste. Ze was ervoor geschapen om bij een 18e-eeuwse Adam Haar te staan, onder een hoog plafond, omringd door de meest voortreffelijke voortbrengselen van vakmanschap. Bijna onmiddellijk viel zijn oog op het Queen anne kaarttafeltje dat nu tussen de twee hoge ramen stond. Ina had het na zijn vertrek die morgen daar neergezet. Ze keek hem enigszins bezorgd aan. Vind je dat het daar goed staat? Vlaanderen liep naar het midden van de kamer en bekeek het tafeltje kritisch. Het is precies de goede plaats ervoor. Nu het daar staat, kan ik me niet voorstellen waarom we het ergens anders wilden neerzetten. Ik blijf maar aan de gang met dingen te verzetten en ze dan weer op hun oude plaats terug te brengen. Paul, denk je dat er ooit een tijd zal komen dat we kunnen zeggen dat de flat af is? Soms vraag ik me af of we ooit rust zullen krijgen. Vlaanderen wees naar de lege plek boven de schoorsteenmantel. Als we het juiste schilderij voor dat plekje hebben gevonden, dan zullen we een streep onderzetten, hè? Elkaar beloven dat we een maand lang alles zullen laten staan. Dat is een prima idee. Wat wil je drinken? Ina liep naar de grote, gebogen hoekkast en maakte die met een sierlijk geluid open. Er ging in de kast een lichtje branden, waardoor twee planken zichtbaar werden die vol met flessen stonden. Vlaanderen had met zijn aansteker uit zijn zak gehaald en wachtte nu even om zijn sigaret aan te steken. Nou, nou, daar staat genoeg drank om een slagschip in te laten zinken. Ik heb vanmorgen voorraad ingeslagen. We hebben het toch vandaag of morgen nodig. En het staat leuk, vind je niet? Liqueuren, port en cognac staan op de bovenste plank. Alles voor de cocktails hier op de omwassen. Wat zal het zijn? Graag gin en cinzano met een scheut angostura. Terwijl Ina de drankjes mixte, keek Paul de krant in die zij op de bank had gelegd. Hij lag open bij het bericht over de Taizamoord. Ina gaf hem zijn drankje met een blokje ijs uit het kleine ijskastje dat achter in de kast ingebouwd was. Vlaanderen keek haar aan toen hij zijn eerste teug nam en bracht zwijgend een toost uit. Heerlijk om zo vroeg thuis te kunnen komen. Een kwartier geleden was ik nog bij Watson. Als we nog in onze oude buurt hadden gewoond, zou ik waarschijnlijk in de stad hebben moeten lunchen. Hoe is het gegaan bij Watson? Ina deed haar best deze vraag terloops te stellen. Ze wist dat Paul iets in petto hield. Wat zou je zeggen van een reisje naar Parijs? Paul, ben je dat werkelijk? Jazeker. Ik heb de filmrechten op mijn laatste boek aan een Amerikaanse maatschappij verkocht. Ze willen dat ik over twee weken naar Parijs ga om een van hun producers te ontmoeten. Een zekere past awake. Lieveling wat zalig. Dan kan ik wat kleren kopen... Ik heb niets meer om aan te trekken. Ina zette haar glas op de schoorsteen en sloeg haar armen om zijn hals. Als je niets hebt om aan te trekken, waarom heb je dan een ingebouwde handkast over de hele lengte van je slaapkamer laten maken? vroeg Paul. Maar de mode verandert zo snel, liefje. Heb je nog niets gelezen over die fantastische nieuwe lijn van Balmé? En heb jij nog niets gelezen over die stom vervelende oude lijn... van de minister van Financiën? Oh, dat redden we wel. Die paast ik zwemt natuurlijk in dollars. Vraag hem maar een voorschot op de filmrechten. Wanneer zullen we gaan? We gaan natuurlijk vliegen. Logeren we weer in de Pompadour? Ik zit zo graag dicht bij de Champs-Élysées. Terwijl ze praatte, trok Ina haar armen terug... pakte schijnbaar achterloos de krant... En stopte die tussen de andere bladen en tijdschrift in de krantenbak. Vlaanderen keek geamuseerd toe. Hij wist precies wat er in haar hoofd omging. Doe geen moeite, Ina. Ik heb het al gelezen. Wat gelezen? Het verslag over de Tylermoord. De Tylermoord? Wat bedoel je? Ina begreep best dat hij haar doorhad, maar ja. voor de schijn deed ze alsof ze hem niet begreep. Hij nam de kant uit de bak, zocht het bericht en las. De politie tast nog steeds in de duister over de zaak die reeds bekend staat als het Tyler-mysterie. De blonde, knappe Betty Tyler, 24 jaar oud, werd twee nachten geleden gewurgd gevonden in een gestolen auto in de buitenwijken van Oxford door een patrouillerende politieauto. Betty Tyler werkte in het Oxfordse filiaal van Mariano. De bekende haarverzorger van Mayfair. Daarvoor woonden ze in Londen. Dat is de koerier, viel Ina hem in de reden. Heb je de echo gezien? Nog niet. Luister. De hoofdcommissaris van politie in Oxford heeft de hulp van Scotland Yard ingeroepen. We hadden vandaag een vraaggesprek met Sir Graham Forbes. Deze sprak het bericht tegen dat men zich gewend zou hebben tot Paul Vlaanderen... ...de bekende schrijver en criminoloog. Insiders beweren echter dat dit geval een specifiek voorbeeld is van de problemen... ...waar Vlaanderen in het verleden de politie bij geassisteerd heeft. Vlaanderen keek nadenkend voor zich uit. Toen dronk hij een zijn glas leeg en zette het op de hoekkast. Dat is journalistiek gedaas. Ik ben helemaal niet van plan om me met de Tyler-affaire te gaan bemoeien... We hebben al genoeg om handen, Ina. Dat vind ik ook. Maar toen ik dit las, was ik ervan overtuigd dat Sir Graham je hulp zou inroepen. En daarom verstopte je die krant? Dacht je nu heus dat ik dat niet zou merken? Eigenlijk niet. Ina lachte ondeugend. Maar ik wil dat reisje naar Parijs voor geen geld missen. Dat hoef je ook niet. Het Taylor-mysterie zal onze plannen niet in de war sturen. Was ik daar maar zeker van. Ina's gezicht kreeg een sombere uitdrukking. Ze verunikte wat aan de bloemen in de vaas. Ik heb zo'n idee dat het wel degelijk onze plannen zal vereidelen. Jij en je intuïtie, wat stelt die voor? Ina richtte zich op en keek hem spottend aan. Meer dan jij wel wil toegeven, meneer Vlaanderen. De volgende woensdag was de eerste zomerdag, niet volgens de kalender, maar in werkelijkheid. Hij kwam als een dief in de nacht. Niemand kon zijn komst voorspellen. Vlaanderen was blij dat zijn weg door door New Bond Street voerde. De straat maakte een frisse, vrolijke indruk in de warme ochtendzon. De langzaam rijdende auto's glansden, en na een kille lente vertoonde elke vrouw die zichzelf respecteerde zich in een nieuwe zomercreatie. Zelfs de zakenman van Mayfair had zijn normale waakzaamheid voor het klimaat vergeten en zijn paraplu thuisgelaten. De bolhoed kon natuurlijk vanwege het decorum niet veronachtzaamd worden, maar hij werd toch meer in de hand dan op het hoofd gedragen. Vlaanderen zelf had het begin van de zomer begroet door de aankoop van een stuk of zes vlinderdasjes bij Meddingly en had er een in de winkel aangedaan. Hij ging bij Chesterini en Brooks binnen... En besprak bij een glas sherry met zijn wijnleverancier de wijnen die hij in de nieuwe flat op zou slaan. Op zijn weg terug naar Berkeley Square, waar hij zijn Fraser Nash geparkeerd had, kwam hij langs Anderson's kunstgalerie. Hij was met zijn gedachten bij Bourgogne en Bordeaux wijnen en het raam bijna voorbij toen hij plotseling stil bleef staan. Zijn blik was gevallen op een vrolijk Middellandse zeetaffereel. Hij liep langzaam terug en bekeek het schilderij met half geknepen ogen. Het was de enige schilderij in de etalage en het was wat aanstellerig op een ezel tentoont gesteld. De draperie erachter leidde de aandacht af. Vlaanderen kon er zich niet gemakkelijk een voorstelling van maken hoe het schilderij het in zijn eigen zitkamer zou doen. In een opwelling liep hij de winkel binnen. Op het moment dat hij een voet over de drempel had gezet, trad hij een wereld van voorname koelte en stilte binnen. Het licht leek getemperd na de felle zonneschijn buiten. Zijn voeten zakten weg in een dik tapijt van een onopvallende kleur beige. Overal hingen schilderijen, meerendeels modern. Zijn oog viel op Gauguin-achtige bespottingen van de vrouwelijke vormen en de levendige fantasieën van Oosterse en Spaanse landschappen. Goedemorgen, meneer. De stem had uit een luidspreker kunnen komen. Het was een muzikale stem, zorgvuldig gemoduleerd. Uit de toon was op te maken dat de spreker zeer voorkomend zijn klanten aansprak, maar dat ze daaruit niet moesten concluderen dat hij ook maar in enig opzicht hun mindere was. De stem kwam van achter Vlaanderen en hij draaide zich om. De jonge man was even lang als Vlaanderen en bleef volkomen rustig onder diens onderzoekende blik. Hij droeg een goed gesneden pak van donkergrijze flannel met een horizontale streep die Vlaanderen een beetje opzichtig vond. Zijn overhemd was van crème zijde en de manchetten staken op de correcte manier uit de mouwen van zijn colbert. Toen hij zijn hand ophief om een haarlok van zijn voorhoofd weg te strijken, werden zijn gouden manchetknopen, die het een of andere onbekende teken droegen, zichtbaar. Kan ik u iets laten zien, meneer? Ja, ik heb interesse voor dat schilderij in de etalage. Ja, de kapelstudie van Pormanesh. Ik dacht dat het Raoul Dufy was. De stijl lijkt er heel veel op, antwoordde de jongeman, en keek Vlaanderen met iets meer interesse aan. Vindt u het mooi? Dat is moeilijk te zeggen. Als schilderij vind ik het prachtig, maar ik vraag me af hoe het zal uitkomen op de muur van mijn zitkamer. Maar dat is eenvoudig. De verkoper had blijkbaar uit de snit van Vlaanderens kostuum opgemaakt dat hij een klant was, niet alleen een kijker. We kunnen het naar uw huis sturen en dan kunt u het zelf beoordelen. Als het u niet aanstaat, stuurt u ons een berichtje en dan laten wij het weer terughalen. Geheel vrijblijvend. Toen hij merkte dat zijn voorstel bij Vlaanderen niet zoals bij de meeste kopers in goede aarde viel, voegde hij eraan toe. Ik kan het ook nu dadelijk in onze showroom laten ophangen. Dat lijkt me een beter idee. Die jonge man riep de naam Trip met slechts een korte stemverheffing en een oude man met een baaien schort kwam van achter in de zaak te voorschijn. Trip, wil jij de kapel die voor het raam staat naar de showroom brengen? Wilt u mij maar volgen, meneer? Hij bracht Vlaanderen naar een door drie wanden omringde ruimte achter de winkel. Een band bestond uit een aantal draaibare panelen. Hierdoor werd het mogelijk dat de kleur van elke willekeurige kamer bij benadering als achtergrond voor een schilderij kon dienen. Wat is de hoofdkleur van uw zitkamer, meneer? Tja, aarzelde Vlaanderen, je zou het eende eierenblauw kunnen noemen. Zoiets als dit? Ja, dat klopt heel aardig. De jongeman bood Vlaanderen een sigaret aan, terwijl Trip het schilderij haalde en het, een tikje scheef, ophing. Vlaanderen bedankte, maar hij merkte op dat de sigarettenkoper van goud was en dat de aansteker, waarmee de verkoper zijn eigen bensen en hetjes aanstak, erbij paste. Ik vind het mooi, zei Vlaanderen toen hij het schilderij zag hangen. Maar ik zie nu wat eraan mankeert. De lijst. Die past niet bij onze meubels, die zijn voor het merendeel antiek. De wenkbrauwen van de verkoper gingen bijna onmerkbaar omhoog, maar verder liet hij op geen enkele manier merken wat hij dacht van mensen die moderne kunst samenbrachten met antieke meubels. Daarvoor was hij een te goed verkoper. Vlaanderen begreep de uitdrukking op zijn gezicht volkomen, maar reageerde er niet op. Ik zou een lijst prefereren die meer bewerkt is en ik denk dat een beetje diepte in de lijst... een meer driedimensionaal effect aan het schilderij zou geven. Natuurlijk kunnen we voor een andere lijst zorgen, meneer. De verkoper knikte tegen de wachtende trip... en nam Vlaanderen mee naar een ander deel van de galerie. Na enige aarzeling koos deze een grijze lijst met vergulde stippen... die het vereiste effect had dat hij zocht. Het zal een paar dagen duren voor de lijst klaar is, meneer... ...kunnen we het u toezenden? Graag. Dus haakjes, wat is de prijs? Veertig jenis, meneer. We zullen u de nota wel sturen. Wat is uw naam en adres? Vlaanderen? Paul Vlaanderen? De jongeman sloeg haastig zijn ogen op van het notitieboekje waarin hij stond te schrijven. Inderdaad, antwoordde Vlaanderen glimlachend. En het adres is... Eaton Square... 127a Eaton Square 127a Heb je er enig idee van wanneer het gebracht zal worden? Ik kan het niet precies zeggen, meneer Vlaanderen Maar het zal begin volgende week worden Maandag of dinsdag Hoe eerder, hoe liever De jongeman haalde zijn portefeuille tevoorschijn En nam een visitekaartje uit een van de vakjes En gaf dat aan Vlaanderen ...voor het geval er moeilijkheden zouden zijn. Vlaanderen bekeek het kaartje. Er stond de naam Stephen Brooks op... ...in Romeinse letters. Hij veronderstelde dat het een reproductie was... ...van het handschrift van de jongeman. Hij pakte zijn hoed van de tafel. Veel dank voor uw hulp, meneer Brooks. Geen dank, meneer. Ik hoop u nog eens te ontmoeten. Zelfs toen was Vlaanderen verbaasd... ...over de bijzondere nadruk waarmee hij deze woorden uitsprak. Vlaanderen reed naar huis en zijn gedachten waren zo geconcentreerd op zijn nieuwe aankoop dat hij geen aandacht besteedde aan de zwarte humber die een eindje van zijn voordeur afgeparkeerd stond. Hij stak de sleutel in het slot en liep de hal in, maar voordat hij de zitkamer binnen kon gaan kwam Charlie, Kok, Butler, Duvels toejagen en waakhond van de Vlaanderen. Uit de deur, die naar zijn eigen domein voerde, tevoorschijn. Wacht eventjes, meneer V. Charlie sprak zacht op de toon van een samensweerder. Vlaanderen probeerde zijn ergernis, die altijd bij hem opkwam als hij met zijn initialen aangesproken werd, te verbergen. De dertigjarige koknie was een trouwe, onvervangbare bediende, maar zijn familiariteit was soms op de grens van onbeschaamdheid. Wat is er, Charlie? Ik heb een boodschap voor u. Van mevrouw Vlaanderen. Van mevrouw? Is ze uitgegaan? Nee, ze is binnen. Charlie lette niet op Vlaanderens verwijtende blik en wees naar de deur van de zitkamer. Maar Sir Graham Forbes en die inspecteur Vospar zijn er. Ze heeft me gevraagd u te waarschuwen, zodat u een verdedigingsplan kunt maken... Vlaanderen lachte in zichzelf toen hij zijn hand op de deurknop legde. Ina hoefde zich niet ongerust te maken. Hij wist bijna zeker wat Sir Graham naar de flat had gevoerd, maar hij was even vast besloten als zij om zich niet van dat reisje naar Parijs af te laten brengen. De deurknop draaide onder zijn hand toen iemand de deur van binnen opendeed. Het was Ina. Tijdens het korte ogenblik dat de deur hem verborg, maakte ze een waarschuwend gebaar met haar vinger. ''Oh, ben je daar eindelijk, lieve?'' zei ze hardop. ''Kijk eens wie er zijn.'' Sir Graham stond met zijn gezicht naar de muur aan de andere kant van de kamer... en bekeek het schilderij dat daar hing door zijn monocle... die hij als vergrootglas gebruikte. Inspecteur Vosper had zijn overjas aangehouden. Toen Vlaanderen binnenkwam, stond hij op... maar hij liet het praten aan zijn superieur over. ''Vlaanderen,'' zei Sir Graham met die vibrerende stem die hij lang geleden op de binnenplaats van Buckingham Palace ontwikkeld had. Prettig om je weer eens te zien. Ik zei net tegen Ina dat ik de inrichting van jullie flat zeer kan waarderen. Hij maakt een eerlijke indruk. Past precies bij jullie. En niets van die nonsens. Die Lodewijk de 14e salon en het Marie Antoinette Boudoir. Wat hebben de kamers in deze oude huizen toch prachtige afmetingen. Ik bekeek juist dit schilderij een Grondberg. Lijkt op een van die Venetiaanse schilders. Origineel natuurlijk. Het schilderij dat de aandacht van Forbes had getrokken, was een bescheiden doekje van ongeveer 30 bij 45 centimeter. Het stelde het wilde hoofd van een profeet voor, met een vlammende kaken en een verwarde bosrood haar. Het is ook ons kostbaarste bezit. Het is een Giambattista Tiepolo. Johannes de doper. Werkelijk? Ze tweeën draaide zich op zijn hielen om, ten einde het schilderij opnieuw te bekijken. Ik dacht dat hij uitsluitend plafondschilderingen gemaakt had, trompelui-effecten en dat soort dingen. Oh nee, zijn portretten zijn niet zo bekend, maar hij heeft er verschillende gemaakt. Vlaanderen probeerde door zijn nonchalante toon van het onderwerp af te stappen. Hij ving Ina's blik. Ik heb Sir Graham net over ons reisplannetje verteld, lieve. Ina's stem klonk scherp... en Vlaanderen zag de verlegen blik die fosper op Sir Graham wierp. Wat wil je drinken, Paul? Het gewone recept. Ina heeft voor u al gezorgd, Sir Graham, inspecteur. De beide heren hieven hun gevulde glazen op... om te laten zien dat Ina als gastvrouw niet tekortgeschoten was. In Vlaanderens ogen blonk een lachje... Toen hij Sir Graham om de bank heen zag lopen naar het plekje voor de haard. Dat was zijn gewone standplaats als hij op het punt stond de een of andere moeilijke zaak aan te kondigen. Fouts was een oude vriend van de Vlaanderen. Hij was een prachtig voorbeeld van de Engelsman die gevormd is door de school, de universiteit, het leger en een openbaar ambt. Hij was nu zestig jaar oud, maar zijn verstandelijke vermogens hadden nog niet aan kracht ingeboekt. Had een leven rijk aan ervaring achter zich. Hij was nog altijd knap genoeg om de aandacht van de vrouwen te trekken, en de mannen moesten altijd aan de oudere man denken uit de advertenties voor herenkleding. Brede schouders, borstelige grijze snor- en wenkbrauwen, en een zeker aureool van onwankelbaar vertrouwen en overwicht. En, Sir Graham, wat brengt u hier? Hebt u met Vosper de Yards in de steek gelaten om onze schilderijen te komen bewonderen? Niet uitsluitend, gaf Sir Graham toe, terwijl hij zijn gewicht van het ene been op het andere bracht en de inhoud van zijn glas bestudeerde. Niet uitsluitend, om eerlijk te zijn. Heb jij de laatste tijd nog wat van Harry Shelford gehoord? Harry Shelford? Vlaanderen herhaalde de naam bedachtzaam, terwijl hij zijn cocktailglas van Ina aannam. Hij herinnerde zich Harry Shelford duidelijk. Een sympathieke boef die ongeveer vier jaar geleden bij een frauduleuze zaak betrokken was geweest. Vlaanderen had deelgenomen aan het onderzoek en was er mede verantwoordelijk voor dat hij maar twee jaar gevangenisstraf gekregen had. Deze vrijlating was Harry Shelford's eerste gang naar Vlaanderen geweest. Hij had hem 400 pond te leen gevraagd. Hij wilde nieuw leven beginnen en zijn oude vak weer opnemen. Hij wilde een drogisterij in Zuid-Afrika openen. Vlaanderen was zo verbaasd en geamuseerd door dit verzoek, dat hij Harry het geld geleend had. En twaalf maanden later ontving hij het bedrag tot zijn grote verbazing in zijn geheel terug. Nee, ik heb niets van hem of over hem gehoord. Al sinds een jaar niet. Bent u in hem geïnteresseerd? Voor zover jij weet is hij niet hier in het land teruggekeerd. Vlaanderen schudde ontkennend het hoofd. Als dat zo was, zou hij zich zeker met mij een verbinding hebben gesteld. Maar was het alleen maar voor een nieuwe lening. Hm. Sir Graham keek naar Vosper en dronk zijn whiskyglas leeg. Ina wilde het opnieuw vullen, maar hij zei... Nee, dank je Ina, ik niet meer. Weet je iets over de zaak Tyler? Ina keek hem scherp aan en draaide zich toen naar Vlaanderen om dienstgelaatsuitdrukking te bestuderen. Ik heb de krantenkoppen gezien, zei deze verloops, meer niet. Het is een interessant probleem, ging Sir Graham verder op zijn meest hartveroverende toon. Juist iets voor jou. Ik wil er liever niet bij betrokken worden, Sir Graham. Ina en ik hebben het op het ogenblik nog op druk. Het inrichten van de flat heeft veel tijd gekost en nu dat reisje naar Parijs... En als Harry Shelford nu eens iets met deze zaak te maken had, zou je dan van plan veranderen? Waarom denkt u dat? Vlaanderen sprak op behoedzame toon. Hij had een zwak voor Harry. Sir Graham keek naar Vosper en knikte. De inspecteur sloeg de bloknoot open die hij in zijn hand had en balanceerde die op zijn knie. Hij keek Vlaanderen ernstig aan en schraapte zijn keel. De Graham liet zich in een stoel vallen en Ina, die vlak achter Vlaanderen omliep die op de armleuning van een stoel zat, mompelde Het is weer zover Betty Tyler was in dienst bij de Meever Salon de Croissure Vosper sprak het woord minachtend uit van een Spaanse kapper die bekend staat onder de naam Mariano Ik heb gemerkt dat hij zeer in is bij de trendsetters op het ogenblik Dat meisje was buitengewoon knap en ze raakte bevriend met een zekere meneer George Westrol. Ze raakte zelfs verloofd met hem. Westro? viel Vlaanderen in de reden, die naam komt me bekend voor. De hooggeboren George Westrol, bevestigde Sir Graham. En Vlaanderen knikte. Westro was een van de meest verkieselijke vrijgezellen in Londen. Rijk, intelligent en knap van uiterlijk. Vlaanderen zag in gedachten foto's van hem in de Tatler, te midden van de moderne wereld bij de races. Dat moet een streep door de rekening zijn geweest van palloze debutantes. Inderdaad, grinnikte Sir Graham. Maar zijn familie had er niets op tegen. Je hebt dat vast wel in de kranten gelezen. Ze hebben er nogal aandacht aan besteed. Maar laat ik me niet op fosperterrein begeven. De inspecteur had enige tijd nodig om de draad van zijn verhaal naar deze onderbreking weer op te nemen. Hij keek sir Graham enigszins knorrig aan voordat hij verder ging. Maar de verloving duurde niet lang. Plotseling werd hij verbroken zonder opgaaf van redenen. Meneer Westall vertelde aan de verslaggevers dat hij en het meisje eenvoudig niet bij elkaar paste, maar men was algemeen van oordeel dat er meer achter stak. Het meisje was erg van streek. Ik heb die Mariano ombevraagd. Vosper trok zijn neus op terwijl hij die vreemde naam uitsprak. Ze vroeg overplaatsing naar het filiaal dat hij in Oxford ging openen. Mariano stemde toe. Hij gaf haar een paar dagen vrij om kamers te zoeken en de week daarop hervatte ze haar werk. Vosper likte aan zijn wijsvinger en vloog een blad om. Ina, haar blik op haar mans gezicht gericht had de twee horizontale lijnen tussen zijn wenkbrauwen gezien, die altijd verschenen als zijn interesse door een of ander probleem gewekt was. Vorige week donderdag ging Westerl naar Oxford om Betty op te zoeken. Hij ging met haar lunchen. Vrije middag in Oxford, merkte van op. Vospar keek hem scherp aan en was een moment uit zijn evenwicht gebracht. Maar toen lachte hij. Als een batsman die een bal ziet die in tegengestelde richting effect krijgt. En die terug weet de te speler naar de bowler. Niet bij Mariano. Het meisje keerde terug naar haar werk. Maar s'nachts werd ze in een verlaten auto in de buitenwijken van Oxford. Op de Chipping Norton Road om precies te zijn. Door een patrouillerende politieauto gevonden. De wagen was een Jaguar. De eigenaar, een accountant uit Oxford. Gerald Walters. ...had hem als vermist opgegeven. Hij was nog laat op een vergadering geweest... ...en toen hij buiten kwam was de wagen weg. Ze was gewurgd en het lijk was in de grote achterbak verstopt... ...vulde Vlaanderen aan. Dat weet ik. Ja, gewurgd met haar eigen sjaal. Is dat gebleken? Zonder enige twijfel. Het was een Franse zijde sjaal bedrukt met afbeeldingen van bekende Parijse gebouwen. Burg is één ding, maar dit is vreemd, poneerde Vlaanderen. Wat zegt u? Niet. Gaat u maar verder. Natuurlijk ondervroegen we Westrol. Hij zei dat hij er niets af wist. Hij kwam met de 324 terug uit Oxford en ging regelrecht naar zijn club, waar hij tot laat in de avond bleef. Kospers zag Vlaanderens blik en wist dat hij in gedachten het spoorboekje raadpleegde. Het klopt, meneer Vlaanderen, er gaat een trein om 3,24 uit Oxford en Westrol is door verschillende mensen in die trein gezien. We stelden ook een onderzoek in zijn club in. Hij bleef daar tot vlakbij middernacht. Hij heeft de waarheid verteld. Heeft hij u verteld waarom hij eigenlijk naar Oxford ging? Ja, dat heb ik hem gevraagd. Hij zei dat hij er met de bedoeling naartoe was gegaan om het meisje over te halen, het verbreken van de verloving ongedaan te maken. Hij vertelde ook dat hem dat niet gelukt was. De telefoon in de hal had al enige minuten lang gerinkeld. Charlie stak zijn hoofd onder de deur en keek Vlaanderen vragend aan. Ik ben er niet, Charlie. Vraag het nummer, dan zal ik later terugbellen. Ga verder, inspecteur. Excuus voor de onderbreking. Sir Graham, die bijna even scherp als Ina-Vlaanderen reacties kon beoordelen, dacht bij zichzelf. We hebben hem gestrikt. Ik heb uitvoerige inlichtingen ingewonnen, vervolgde Vosper. Verreweg de beste inlichtingen kreeg ik van een meisje dat ook in Mariano's salon in Oxford werkt. Jill Graves. Betty Tyler scheen erg neergeslagen te zijn na haar onderhoud met Westall. Ze vertelde me ook dat er die middag opgebeld was. Zij had hoorn opgenomen. Een man vroeg Betty Tyler te spreken. Hij zei dat hij Harry heette. Ze had Betty een afspraak met die geheimzinnige Harry voor die avond horen maken. Nog Jill Graves, nog iemand anders kon ons iets vertellen over de identiteit van Harry. Voor zover bekend had hij haar nog nooit eerder opgebeld. Het noemen van de naam Harry was voor Vosper aanleiding om even te stoppen en Vlaanderen aan te kijken. Vlaanderen staarde terug. Gedurende het korte stilte konden ze het rinkelen van messen en borden horen. Charlie dekte de tafel voor de lunch in de aangrenzende in eetkamer. Ina begon zachtjes te neurien. Alleen Vlaanderen begreep de bedoeling van het wijsje dat ze zong. I love Paris. Hij lachte tegen haar en dan een sigaret uit de doosje op de koffietafel. En waarom neemt u aan dat deze onbekende Harry iets te maken heeft met mijn oude vriend Shelford? De naam is nogal algemeen. De vraag werd aan Sir Graham gesteld, en die beantwoordde hem dan ook. Toen Betty Tyders bezitting in Oxford doorzocht werden, vond men een stukje papier in de tas die ze die dag bij zich had. Zo'n klein stukje papier dat uit een zakboekje gescheurd was. Er stond de naam Harry Shelford op en de cijfers 930. En toch kan ik niet geloven dat Harry iets met een moord te maken zou hebben. Hij is een doortrapte schurk, dat weten we, maar hij is geen gevaarlijk misdadiger. Hij is wel de laatste om een moord te begaan. Dat ben ik met je eens, zei Sir Graham vredelievend, maar we kunnen deze aanwijzing toch niet over het hoofd zien. En dat brengt me op de ware reden van ons bezoek. Hij stond op en ging weer op het haardkleedje staan. Vosper sloeg de bloknood dicht en stopte die in een diepe zak weg. Harry Shelford heeft een zuster. Een getrouwde zuster, mevrouw Draper, die een zeer bekend hotel heeft, de Dutch Street in Sonning. Ik heb ervan gehoord. Je moet er uitstekend kunnen eten. Wat ik je wilde vragen is dit. Zou jij naar Sonning willen rijden en met mevrouw Draper willen praten, erachter zien te komen waar haar broer precies is en wat hij uitspokt. Tegen u zal ze wel praten, zei Vosper op berustende toon. Als ik naar haar toe zou gaan, zou dat alleen officieel kunnen. Ze zou zich beledigd kunnen voelen en weigeren me te helpen. In het gunstigste geval zou ze niets loslaten wat nadelige gevolgen voor haar broer zou kunnen hebben. Eerst ik... Ze weet dat jij Harry geholpen hebt toen hij vrij kwam. Het zou begrijpelijk zijn als jij naar hem informeerde. Sir Graham wende zich van Paul tot Ina. Ze keken met een ondeugend lachje op haar donkere, knappe gezicht aan. Jij en je man zouden een keer in Somming kunnen gaan lunchen, Ina. Dat zou voor ons een grote hulp betekenen. Vlaanderen spanning deed. Om Ina had hij willen weigeren, maar nu de vraag rechtstreeks aan haar gesteld werd zou hij zijn gedrag bepalen in overeenstemming met haar antwoord. Ze keek Sir Graham guitig aan. Morgen hebben we niets bijzonders, Paul. Het lijkt me wel grappig om het eten in de Dutch Street eens te proberen en te zien of het werkelijk zo goed is als iedereen zegt. Wat weet jij van die Mariano, Ina? Riep Vlaanderen vanuit de kleedkamer naar de slaapkamer. Ze waren naar de schouwburg geweest en hadden daarna met vrienden in Soho gedineerd. Maar een in invitatie om mee naar een nachtclub te gaan, hadden ze afgeslagen. Vlaanderen wilde nog zijn verstand, nog zijn verhemel te laten afstompen op de avond voor de reis naar Sonning. Ik ben er zelf nooit geweest. Ik houd me maar bij mijn doors. Maar ik geloof wel dat hij fantastisch is. Ik ken verschillende vrouwen die naar hem toe gaan. Hij zal aardig wat verdienen. Hij heeft verschillende filialen in de provincie. Wat is het voor man? Een zeer gewilde lieve... En wilde, gewilde, zong Ina. Het is niet erg beleefd om uit een andere kamer tegen een dame te schreeuwen. Vlaanderen maakte zijn das los en liep naar de drempel tussen beide kamers. Zijn eigen kleedkamer was vierkant en zakelijk en de meubels waren van mahoniehout. Het leek op de kapiteinshut van een klein schip. Na de strenge lijnen van zijn eigen vertrek deed de slaapkamer hem duizelen. Had Ina de vrije hand gelaten. Het vaste kleed had een wijnrode kleur en de meubels waren wit. Boven het bed hing een soort baldakijn dat met gesteven nylonstroken was afgezet. Vlaanderen kreeg altijd het gevoel don Juan te zijn als hij dit specifiek vrouwelijk domein betrad. Ina zat in zijde gehuld voor haar toilettafel met de drie spiegels en kamde haar haar. In welk opzicht gewild? vroeg Vlaanderen wantrouwend. Ina liet haar kam zakken en bekeek zichzelf in de spiegel. Hij is knap en buitenlands natuurlijk. En een acteur, naar wat ik zo gehoord heb. Ik bedoel dat hij precies weet hoe hij zichzelf pousseren moet. Zichzelf pousseren? Ja, lieve. Kappen is een kunst, in ieder geval dameskappen. Mariano doet zich als een artiest voor, maar tegelijkertijd is hij een zeer handig zakenman. Hoe lang is hij al op het oorlogspad? Dat weet ik niet precies. Hij is pas na de oorlog in de mode gekomen, maar mevrouw Temby Whiteside vertelde me laatst dat zij al meer dan twintig jaar geleden bij hem kwam, zodat hij dus omstreeks 1930 in Engeland gekomen zal zijn. Niet erg slim van mevrouw T.W. Wat niet? Om haar leeftijd zo te verklappen. We verklappen allemaal wel eens wat, lieve, zei Ina. De stilte, die de Vlaanderens meestal betrachten aan het ontbijt, werd de volgende morgen verbroken toen Paul met een kreet van ergernis de krant naast zijn kopje legde. Wat is er, Paul? Die verdonde kletskousen. Als ze zich niet met hun eigen zaken kunnen bemoeien, laten ze dan tenminste zorgen dat ze op de hoogte zijn. De brutaliteit. Sir Graham Forbes bracht een kort bezoekje aan de nieuwe flat van de Vlaanderens in Eaton Square. Het gesprek kwam op het Tyler-mysterie dat vele lieden bij Scotland Yard in de afgelopen week hartkloppingen bezorgd heeft. Dit bevestigt het gerucht dat we gisteren meedeelden dat Sir Graham besloten heeft Paul Vlaanderen over de zaak Tyler in consult te roepen. Het is werkelijk het Vlaanderen schoof zijn stoel achteruit. Wil je niet nog een tweede kopje koffie? Schenk dat maar voor me in, dan neem ik het mee naar mijn werkkamer. Ik heb nog heel wat te doen voordat we naar Somming gaan. Wil je zorgen dat je om kwart voor twaalf klaar bent, kindje? Dankzij de dictafoon had Vlaanderen het grootste deel van zijn correspondentie afgehandeld toen Charlie op de deur van zijn kamer klopte. Hij zag op het klokje op zijn bureau, een verjaarsgeschenk van Ina, dat het pas kwart voor elf was. Charlie was in hensmouwen en vertelf, een uitrusting die door Vlaanderen streng verboden was. En hij had hem zelf gehoord voor. Er is iemand voor u, meneer Vlaanderen. Wie? Hij heet Boeks of Brooks of Broek, zoiets. Waar heb je hem gelaten? In de zitkamer. En ben je zo naar de deur gegaan? Als ik voor dienstbode moet spelen, dan kleed ik me ook als dienstbode, ziet u. Sinds wanneer dragen dienstmeisjes botels? Charlie stond nog na te denken over een gevat antwoord, toen Vlaanderen de deur van de zitkamer al achter zich sloot. Hij had zich afgevraagd wie zijn bezoeker kon zijn, maar al gauw herkende hij de jonge man van de vorige dag die hem het schilderij verkocht had. Hij stond in het midden van de kamer en hield een groot, rechthoekig pak tegen zijn rechterheup. Vlaanderen begroette hem en wees op het pak. ''Hebt u werkelijk het schilderij al hier?'' Brooks lachte zelfbewust. We hebben het eerder klaargekregen dan ik dacht. Zal ik het voor u uitpakken? Ja, graag. Ik zal even bellen om de rommel weg te laten halen. Brooks haalde een uit zijn zak en knipte het touw met een schaartje door. Vlaanderen had inmiddels de snuisterijen van de schoorsteen afgehaald. Hij stond met zijn rug naar Brooks toe terwijl deze het schilderij uitpakte. Wilt u het voor mij op de schoorsteen zetten? Dan krijg ik een eerste indruk... Jazeker. Vlaanderen hoorde Brooks de kamer doorkomen en het schilderij neerzetten. Zo. Charlie kwam binnen op het moment dat Vlaanderen zich omdraaide. Zijn ogen gingen van zijn baas naar het voorwerp op de schoorsteenmantel en toen zei hij maar één woord. Hossie. Ha, zo is het beter, die Vlaanderen. Nu vind ik het werkelijk prachtig. Wat vindt u ervan? Brooks stak zijn lippen naar voren en bekeek het schilderij of hij het nog nooit eerder gezien had. Ja, ik moet u gelijk geven. Toen u zei dat u het bij antieke meubels zou ophangen, vroeg ik me af. Maar het is beslist niet storend. Waarom zou het? Charlie, ruim die rommel op en vraag of mevrouw Vlaanderen even hier komt. Terwijl hij zo hard mogelijk met het papier ritselde om zijn misnoegen over Vlaanderens aankoop kenbaar te maken, liep Charlie langzaam de deur uit. Ina was even verrukt over het schilderij als Vlaanderen, maar dat weerhield haar er niet van om meer dan normale aandacht aan Brooks te besteden. Hij scheen door de komst van Ina tot leven te zijn gebracht, alsof hij plotseling een vriend in een vreemd land had ontmoet. Het was duidelijk dat hij op zijn best was in het gezelschap van vrouwen. ...jonge en aantrekkelijke vrouw bij voorkeur. En het was ook duidelijk dat zij door hem geboeid werden. Heb je meneer Broeks al iets te drinken aangeboden, lieve? Het verwijt in haar stem was duidelijk te merken... ...maar Broek stak in een afwerend gebaar zijn hand op. Het is nog een beetje te vroeg voor me, dank u. En ik moet nodig terug naar de zaak. Vlaanderen liep al in de richting van de deur maar Brooks scheen een excuus te zoeken om nog even te blijven. Er ontstond een pijnlijke stilte. Zowel gastheer als gastvrouw voelden dat hun gast de gelegenheid werd gegeven afscheid te nemen, maar er geen gebruik van maakte. Misschien zou u er interesse voor hebben, zei Brooks aarzelend. Er is momenteel een tentoonstelling van kapels werk in Parijs. Ik las in de krant dat u daar volgende week naartoe gaat. Dat is zo, de Vlaanderen. We proberen er tenminste heen te gaan. Tot zijn ergernis maakte Ina een opmerking die de conversatie op een nieuw spoor dreigde te brengen. Kent u Parijs goed, meneer Brooks? Jazeker. Ik moet er dikwijls heen in verband met het aankopen en verkopen van schilderijen. En mijn broer woont er. Hij is op de Britse ambassade. Misschien, Brooks kleurde en hij zag er jongensachtig verlegen uit. Misschien zou u me een plezier willen doen. Weet u, mijn broer is twee dagen na uw aankomst in Parijs jarig. Vindt u het erg brutaal van me als ik u vraag een cadeautje voor hem mee te nemen? Het is een kistje Havana's, die kun je alleen hier in Londen krijgen. U zult geen invoerrechten hoeven te betalen, want ik zal het kistje openmaken en er een uitnemen. Vlaanderen was verbaasd over dit verzoek van een betrekkelijk vreemde... Maar Ina scheen het heel normaal te vinden. Natuurlijk zullen we dat doen, heb al. Ja, natuurlijk. Maar de douane. Het is buitengewoon vriendelijk van u. Ik zal ze u een paar dagen voor uw vertrek sturen. Eigenlijk zou ik ze zelf graag brengen. Parijs is verrukkelijk in deze tijd van het jaar. Hebt u een vast hotel? We gaan meestal naar de Pompadour, zei Ina. De Pompadour? Dan zit u dicht bij de kapel tentoonstelling, want die is in de Rue Royale. Vlaanderen slaagde eindelijk in de praatlustige broeks uit de flat te manoeuvreren. Hij ging terug naar de zitkamer. Ina stond voor het raam hun bezoeker na te kijken. Er is iets vreemds aan, die knul. Jullie scheen het goed samen te kunnen vinden. Maakt dat hem nu vreemd? Ik vond hem aardig, maar ik had het gevoel dat hij zich anders voordeed dan hij is. Al die oppervlakkige charmes geen voor jouw plezier tentoongespreid te worden. Voor mijn plezier, kom Ina, je onderschat jezelf. En nu zullen we moeten opschieten als we op tijd in zonning willen zijn. Vanavond, als we thuiskomen, zullen we het schilderij ophangen. Ze bochten met het verkeer. Het was pas half één toen de Fraser Nash toezieter het maximum snelheidsport van 30 mijl buiten Medenheid passeerde. Vlaanderen ging 80 rijden, een snelheid die de wagen makkelijk haalde. Ik krijg trek in mijn lunch, zei Ina, en keek naar de blauwe lucht. Misschien kunnen we wel buiten eten. Het mooie weer had aangehouden, en de bomen langs de kant van de weg hadden een frisse, groene kleur. Het zoemen van de banden en het zachte ruisen van de wind over de gestroomlijnde carrosserie waren geen beletsel voor een gesprek. Ik ben benieuwd of je van mevrouw Draper iets belangrijks zult horen. Ik verwacht het niet, antwoordde Vlaanderen, zijn oog op het spiegeltje gericht. Ik ben ervan overtuigd dat Harry Shelford niets te maken heeft met de zaak Tyler. Ik doe het alleen om Sir Graham een plezier te doen geloof je dan dat het toeval is? Die mysterieuze Harry die opbelde... en Harry het naam op het papiertje in Betty Tylers handtasje? In het gewone leven speelt het toeval een veel grotere rol dan in boeken. Wat wil die zoverd eigenlijk. Een witte Triumph sportwagen had de vleeser Nash ingehaald... en bleef een honderd meter achter hem rijden. Vlaanderen had de bestuurder gewenkt dat hij door kon rijden... Maar deze had er niet op gereageerd. Hij was alleen in de wagen en hij had het windscherm neergelaten tot op de kap. Zijn pet zat bijna over zijn ogen en hij droeg een zware motorbril. Vlaanderen was gewend uitgedaagd te worden tot een race door roekeloze bezitters van sportwagens, maar hij ging er nooit op in, hoewel hij wist dat de Fraser Nash in staat was de meeste met glans te verslaan. Hij ging 60 reden. En eindelijk gaf de Triumph gas en schoot langs hem heen... met een oorverdovend geknal van de uitlaat. De bestuurder keek zelfs niet naar hem. En toen begon hij dat irriterende spelletje te spelen. Hij ging iets langzamer rijden dan Vlaanderen. Het lawaai van zijn uitlaat maakte elk gesprek onmogelijk. Vlaanderen besloot zijn snelheid op te voeren... en de Triumph achter zich te laten. De weg voor hem liep rechtuit en was verdeeld in drie banen. Ongeveer 400 meter verder stond een auto aan de linkerkant geparkeerd. Een eindje verder kwam er een zware Masten Valley vrachtwagen met stenen aan. Vlaanderen besloot zijn tijd af te wachten, maar op dat moment stak de bestuurder van de Triumph zijn hand uit en gaf het teken van snelheidsvermindering. Toen hij bij de geparkeerde auto kwam, wuifde hij de Fraser Nash verder. Vlaanderen verwachtte dat hij hevig zou remmen en achter de geparkeerde auto zou gaan staan. De vrachtwagen met de stenen kwam juist op gelijke hoogte, maar de middelste baan was vrij. De Fraser Nash kwam sneller van 40 op 60 toen Vlaanderen optrok om te passeren. Hij dacht dat de Twaions heel hard zou moeten remmen om de geparkeerde wagen niet te raken. Op het allerlaatste moment stak de bebrulde bestuurder zijn hand uit en reed de middelste baan op. Vlaanderen zag ze gedwongen recht op de vrachtwagen in te rijden. Er was geen tijd om de klakson te gebruiken of zelfs maar om te vloeken. Het minste van twee kwaden was op de triumph in te rijden... maar zelfs dat zou een aanrijding betekenen bij een snelheid van 50 mijl per uur... en Ina's voorhoofd was zo verschrikkelijk dicht bij het dashboard. De man aan het stuur van de vrachtauto gebruikte zijn hydraulische remmen... met de typische oplettendheid van de Engelse vrachtwagenchauffeur... ...en de wagen kwam tot stilstand. Vlaanderen draaide het stuur scherp naar rechts... ...en schoot vlak voor de vrachtauto. Alleen een racemotor die zo uitgebalanceerd was... ...kon het plotseling veranderen van richting doorstaan. De banden gierden... ...maar de wagen bleef op vier wielen staan. Hij miste de vrachtauto op een halve meter... ...en reed de berm in tussen twee bomen door. Vlaanderen had de wagen nog steeds onder controle en reed hem door een openstaand hek in een grasveld. De wagen slipte op de zachte grond... en kwam tot stilstand met de motorkap weer naar het hek toegekeerd. Vlaanderen liet zijn motor lopen. Hij zette hem in de eerste versnelling... en reed terug naar de berg. Sorry, kindje. Het was de enige manier. Ina haalde haar poederdoos tevoorschijn... en begon met lichtelijk trillende handen haar neus te poederen... Vlaanderen zette de motor af en haalde diep adem voordat hij uit de wagen stapte. De vrachtrijder was een honderd meter verder de weg opgereden en klom nu uit zijn cabine. De witte Triumph verdween met grote snelheid om een bocht in de weg te. Vlaanderen liep naar de vrachtwagenchauffeur toe. Met de vrouw alles goed, maat? Ja, dank u. Mag ik u hartelijk bedanken, omdat u uw remmen zo puik in orde hebt en ze zo vlug wist te gebruiken. Dat heeft ons het leven gered. De chauffeur krapte ze op zijn hoofd en staarde naar de weg. Stopte niet eens die. Jammer dat we zijn nummer niet hebben. Zonder hierop antwoord te geven, bood Vlaanderen de chauffeur een sigaret aan. Hij had het nummer wel degelijk gezien, toen de Triumph hem de eerste keer passeerde. Hij zou het in zijn notitieboekje noteren voordat hij weer naar Ina ging. De politie moest eens wat doen aan dat soort rijders, ging de chauffeur verder. Als hij het expres had willen doen, zou hij het er niet beter van af hebben kunnen brengen. Uit respect voor Ina's zenuwen reed Vlaanderen de rest van de weg naar Sonning heel langzaam. Geen van tweeën sprak een woord voordat ze de hoofdweg verlaten hadden en over de zijweg reden die naar het dorp voerde. Toen draaide Ina haar hoofd om en keek naar Vlaanderen's profiel. Paul, dat was een opzettelijke poging om ons te doden. Vlaanderen had die opmerking verwacht. Hij keek Ina heel even met een geruststellend lachje aan. Dat geloof ik niet, kindje. Waarschijnlijk was het de een of andere idioot die zijn eigen wagen niet kent. Te veel van die snelle wagens komen in handen van mensen die ze niet onder controle hebben. Ik vond dat hij hem prachtig onder controle had, merkte Ina droog op. Zijn timing was beslist foutloos. De Dutch Street stond aan de oever van de rivier, vlak over de brug over de zonning. Op een goed onderhouden grasveld tussen de veranda en het water... stonden vrolijk geschilderde tafeltjes en stoelen in de schaduw van gestreepte, schuinstaande parasols. Vlaanderen parkeerde de auto... En toen gingen ze samen de hotelingang binnen. Ina wilde haar haar fatsoeneren en toen ze naar het damestoilet liep, bleef Vlaanderen in de foyer wachten. Hij ving de blik van de chef de réception en liep naar hem toe. Mevrouw Draper beheert deze zaak, is het niet? Jazeker, meneer. De man keek hem nauwelijks aan en beantwoordde zijn vraag op de onpersoonlijke manier die bij het vak hoort. Weet u waar ik haar kan vinden? Misschien kan ik u helpen, meneer? Ik geef van niet. Het is een persoonlijke zaak. Mevrouw Draper is niet in het hotel, meneer. Ze komt pas na de lunch terug. Nu, we blijven hier toch lunchen, dus het geeft niet. Wilt u haar zeggen als ze terugkomt dat meneer Vlaanderen haar graag zou willen spreken? Jazeker, meneer. Vlaanderen vond het grappig dat de man zich, toen hij zich omdraaide, niet met het gastenboek bezig hield. Maar een exemplaar van Sporting Life bekeek. Het boekje dat hij van een plank nam was geen spoorweggids, maar Rough Guide to the Turf. Er was nog geen spoor van Ina te bekennen. Vlaanderen zag een telefooncel aan het eind van de foyer, Die was leeg. Hij liep er langzaam naartoe, sloot de deur achter zich en vroeg Vosperts nummer op Scotland Yard aan. De inspecteur was naar huis om te eten, maar zijn assistent was er wel. Vlaanderen gaf hem het nummer van de brutale twaaiend en vroeg hem een onderzoek in te stellen. Hij stond op het punt de deur open te maken en de foyer in te lopen, toen hij aarzelend bleef staan. Een man kwam uit de gang die naar de eetkamer leidde en op hetzelfde moment verscheen Ina. Hij was slechts een paar meter van Vlaanderens telefoon zelf verwijderd. Toen hij Ina zag, bleef hij stokstijf staan met een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht. Hij was achter in de veertig, atletisch gebouwd, maar aan de korte kant. Hij had een glad gezicht en had een goed zittend tweetpak aan. Ina zag hem niet en hij had beslist Vlaanderen niet opgemerkt in het halve duister van de cel. Vlaanderen ging naar Ina toe en samen liepen ze door de eetzaal. Tijdens het zomerseizoen kon men ook op de veranda eten. Langs de glazen wanden stonden bloembakken. Het geheel deed zeer Frans aan, maar het stond te bezien, dacht Vlaanderen, of het eten op hetzelfde pijl zou staan. Een gérant die achter een schrijftafel stond waarop de lijst met reserveringen lag, kwam naar hen toe. Uw naam, meneer? Vlaanderen, ik heb gisteravond geboekt. Ha, meneer Paul Vlaanderen is het niet? Ik heb een mooie tafel voor u, meneer. Na een waarderende blik op Ina's keurig mantelpakje en haar rode blouse en rode schoentjes, bracht de girand hem buigend en zwaaiend met zijn potlood alsof het een dirigeerstokje was, naar een tafeltje dat geflankeerd werd door hangende geraniums. Hij knipte met zijn vingers en plotseling verschenen er twee obers, die voor Paul en Ina een menu neerzetten dat zo groot was als een spoorwegaffiche. Toen ze hun bestelling gedaan hadden, vouwde Ina haar handen samen, en keek goedkeurend om zich heen. Het is prettig om nog in leven te zijn, vind je niet? En het heeft niet veel geschild. Je kunt mij niet wijsmaken. Ik zag je uit die telefoon zou komen. Vlaanderen nam een teugje van het theeoppa en wendde zich tot Ina. Een snelle blik had hem ervan overtuigd dat de man die zo verschrikt in de foyer had staan kijken, niet aanwezig was. Verschillende mensen hadden hem herkend. Maar er was niemand die hij kende. Misschien leek het wel op een opzettelijke poging om. Leek het? Als jij die opening in de hecht niet gezien had, waren we er geweest. Was het iemand die je kende? Vlaanderen schudde ontkennend het hoofd. Zelfs als ik hem ooit eerder ontmoet had, zou ik hem met al die rommel op zijn gezicht toch nooit herkend hebben. Maar waarom zou hij het op ons begrepen hebben? De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dat iemand de indruk heeft dat ik het onderzoek in de zaak Taylor leid. Maar dat begrijp ik nog niet waarom ik ervoor afgemaakt moet worden. Op dat moment verscheen de eerste gang van de lunch. En het volgende uur waren ze te geconcentreerd op de genoegens die het leven hun schonk, dan dat ze zich zorgen konden maken over hun ontsnapping aan de dood. De Franse kok van mevrouw Draper was een genie en een Vlaanderen genoot ervan, nu eens ergens te gaan eten waar men niet op een paar shilling keek om de keuken van de benodigde wijnen van de sausen te voorzien. Na de maaltijd dronken ze, op aanraden van de giro koffie in een genoeglijke veranda die boven het water gebouwd was. En daar zaten ze nog, met die liqueurglaasjes voor zich, toen mevrouw Draper zich voorkwam stellen. Lucille Draper was een opvallende verschijning. Ze zag heel wat jonger uit dan veertig. Alleen de ernstige uitdrukking op haar gezicht... en de strenge snit van haar zwarte mantelpak toonde aan... dat zij de donkere kant van het leven had leren kennen. Ze had zich niet aan haar verdriet overgegeven toen ze weduwe werd... en had al het geld dat haar man haar nagelaten had in de Dutch Street gestoken. Ze schien een flair voor zaken doen te hebben... En binnen enkele jaren had ze het hotel tot een der meest populaire buitengelegenheden gemaakt. Ze had van haar broer veel over Vlaanderen gehoord en haar vreugde over de ontmoeting met hem en Ina leek volkomen oprecht te zijn. Ze accepteerde Vlaanderens uitnodiging om even bij haar te komen zitten, maar ze wilde geen koffie en geen liqueur. Ze scheen te voelen dat het niet alleen vriendelijkheid van Vlaanderens kant was om met haar te spreken. Hij was volkomen eerlijk ten opzichte van haar. Nadat hij haar keuken en de bediening had geprezen, kwam hij ter zake. Wat ik u eigenlijk wilde vragen, mevrouw Draper, kunt u mij iets over Harry vertellen? Vlaanderen hield zijn ogen met opzet op zijn liqueurglas gericht terwijl hij deze vraag stelde. Hij wist dat hij op Ina kon rekenen om haar reactie waar te nemen. Mevrouw Draper antwoordde zonder de minste aarzeling. Grappig dat u me dat vraagt. Pas twee dagen geleden kreeg ik een brief van Harry. Het gaat hem daar buitengewoon goed. Ze boog zich naar voren en keek Paul met haar helderblauwe blauwe ogen Paul in het gezicht. Ik zal u altijd dankbaar blijven voor de manier waarop u Harry toen geholpen hebt, toen u hem dat geld gaf. Ik heb het hem niet gegeven, zei Vlaanderen, slecht op zijn gemak. Ik had het hem geleend. En hij heeft het me terugbetaald. Lucille Draper legde met een gebaar dat ernstig gemeend en impulsief leek haar hand op zijn arm. Ze had bloedrode nagels en haar vingers glinsterden van de diamanten. Maar het ging om het gebaar. Hij had het gevoel dat het tenminste iemand was die vertrouwen in hem had. Vlaanderen probeerde zonder succes zich een keiharde Harry Shelford voor te stellen terwijl hij zijn opmerking maakte... Hij probeerde de conversatie weer op het uitgangspunt te brengen. Schreef hij u uit Kaapstad? Ja. Natuurlijk reist hij veel. Hij is altijd op zoek naar goede tweedehands wagens. Hij probeert nooit iets ondeugdelijks te verkopen. Neem me niet kwalijk dat ik u de reden val, mevrouw Dreper. maar heeft Harry wel eens gesproken over het terugkomen naar Engeland? Mevrouw Gleepers' goed gevormde mond bleef even openstaan om haar verbazing tot uitdrukking te brengen. Toen lachte ze melodieus. Dat is het laatste wat hij zou doen. Waarom zou hij naar Engeland terugkeren als hij daar een fortuin verdient, en op een eerlijke manier? Harry volgt het rechte pad, meneer Vlaanderen, dat kan ik u verzekeren. Hij zou u nooit in de steek laten na alles wat u voor hem gedaan hebt. Eén ogenblik geloofde Vlaanderen dat haar stem oprecht klonk. Hij probeerde haar niet verder te ondervragen. Na nog wat heen en weer gepraat, waarbij ze zich ostentatief tot Ina wendde om haar in het gesprek te betrekken, zei ze dat haar bezigheden wachtte en stond ze op. Toen ze in het hotel verdwenen was, keek Vlaanderen Ina lachend aan. Ze had haar ogen toegeknepen. En? Vals. Vanaf de peroxide tot aan... Het interesseert me niet of ze haar haar bleek of niet. Heb ik het mis, of had ze iets te verbergen? Ina lachte. Ik keek naar haar, toen je haar voor de eerste keer naar Harry vroeg. Ze verwachtte die vraag en had ze geprepareerd. Ik vond haar een beetje te glibberig, maar het was de eerste keer dat ik haar ontmoette. Sommige vrouwen doen altijd zo tegen mannen. Maar toch leek ze me gemaakt, niet echt. Ik begrijp wat je bedoelt. Ze maakte zich ergens bezorgd over. Weet je waarom ze geen koffie wilde? Nee, omdat haar handen trilden. En ze durfde mijn kant niet op te kijken totdat het ondervragen afgelopen was. Ze wist dat een andere vrouw haar door zou hebben. De Vlaanderens maakten geen haast om de prettige, doezelige sfeer van Sonning op een warme dag in mei te verlaten. Ze waren pas om half vijf in Eaton Square terug. Charlie had een briefje op de haltafel gelegd. Kom even bij me als jullie binnen zijn. Ina pakte het op en keek Paul met een wanhopige blik aan. Charlie kwam prompt aanlopen toen ze in de zitkamer gebeld had. Er is ongeveer een uur geleden voor u opgebeld. Uit Guildford. Het was een meisje. Een jonge stem in elk geval. Een zekere Jane Dallas. Ze wilde u persoonlijk spreken. Ze leek de wanhoop bij. En waar wilde ze me over spreken? Dat wou ze niet zeggen. Ze belde af toen ik zei dat u er niet was. Jane Dallas. Ze had er dus geen bezwaar tegen haar naam te zeggen. Hè? Nou ja. Ze dacht dat ik u was, ziet u. Charlie's gezicht vervormde tot een zelfgenoegzame grens. Toen ik opnam, zei ik, "Eten, 2 maal twee, 2 maal vier, met wie spreek ik? Heel snel antwoordde ze, O, oh, meneer Vlaanderen, u spreekt met Jane Dallas, ik heb een dringende. En toen vond ik het maar beter in te grijpen voordat ze haar hart uitstortte. Charlie gaf zo'n goede imitatie van Vlaanderens stem en van die van de onbekende Jane Dallas, dat Ina en Paul in de wacht schoten. Goed, Charlie. Bedankt. Vlaanderen keek Ina met gevomste wenkbrauwen aan toen Charlie de deur achter zich dicht trok. Hildford, we kennen niemand die Jane Dallas heet. Misschien is het weer iemand die jouw sigaren voor haar broer in Parijs mee wil laten nemen veronderstelde Ina luchtig. Dan heeft ze geen geluk. Laat ik nu Sir Graham maar bellen. Hij zal wat teleurgesteld zijn dat we zo weinig nieuws voor hem hebben. Vlaanderen ging naast het tafeltje zitten waarop de telefoon stond. Hij wilde net de haak van het toestel nemen toen de telefoon begon te rinkelen. Hij nam op en noemde zijn nummer. De telefoniste zei, Hier komt Guildford voor u. De stem van een meisje kwam zwak en vervormd over door de storingen op de lijn, maar haar angst was duidelijk hoorbaar. U spreekt met Vlaanderen? O, oh, meneer Vlaanderen, ik heb in de krant gelezen dat u het onderzoek leidt in de zaak Tyler. Ik beschik over belangrijke inlichtingen en ik moet u onmiddellijk spreken. Jane Dallas maakte een zeer opgewonden indruk. Haar stem klonk enigszins hysterisch. Vlaanderen zei, de kranten zijn niet goed ingelicht. Het is niet waar dat ik bij het tijdelijke mysterie betrokken ben. U moet zich met de politie in verbinding stellen. Dat kan ik niet doen, meneer Vlaanderen. Ik moet u spreken en ik kan u onmogelijk over de telefoon inlichten. Hoe begrijpt u me dan niet? De stem klonk hoe langer, hoe meer overspannen. Ik vrees dat het me onmogelijk is om naar voor te komen, meneer Vrouw Dallas. U moet, drong het meisje aan. Toen zei ze, alsof ze dacht dat die afgezaagde uitdrukking de zaak zou beklinken: Het is een zaak van leven of dood. Ik woon in Charlotte Street 17. Ik verwacht u vanavond om 9 uur. Voordat Vlaanderen tijd had hier iets tegenin te brengen, had ze de hoor neergelegd. Dat was Jane Dallas, zei hij tegen Ina. Dat vermoedde ik al. Ik heb het meeste kunnen verstaan. Ik had de indruk dat ze het meende. Bedoel je dat ik met haar moet praten? Waar is de politie dan voor? Het is mogelijk dat ze over belangrijke inlichtingen beschikt... en om de een of andere reden bang is om naar de politie te gaan. Ik had echt medelijden met haar. Deze keer was het Vlaanderen die begon te fluiten... I love Paris. Maar Ina bleef ernstig. Jij beweert dat je niet te maken hebt met het Tyler-mysterie, maar vanmorgen is er op Bad Road een aanslag op ons gepleegd. Vlaanderen bleef een ogenblik onbeweeglijk zitten. Toen sloeg hij zich op zijn knie en stond op. Goed, we zullen juffrouw Jane Dallas vanavond een bezoek brengen op Charlotte Street 17. Ik zal tegen Charlie zeggen dat we vroeg moeten eten. Die avond regende en onweerde het in het zuidelijk deel van het land en het werd vroeg donker. De regen sloeg neer en Vlaanderen was genoodzaakt langzaam te rijden. Op de weg naar Guildford lagen grote plassen. Hij reed rechtstreeks naar het politiebureau en liet Ina in de wagen achter toen hij naar binnen liep om te vragen waar Charlotte Street was. Binnen drie minuten was hij terug. Laten we verder maar lopen, zei hij en maakte Ina's deur open. Het is maar tien minuten, en het is nog geen negen uur. Ik wil liever geen aandacht trekken ook door de wagen voor haar deur te zetten. De steile, smalle hoofdstraat van Guildford glimsterde van de regen. De lichten van de winkels, waarvan de eigenaars het verantwoord vonden, de inhoud van hun etalages tot middernacht te verlichten, zonder oranje, rode en groene lichtstralen over de weg. Ina trok Paul aan zijn arm toen ze langs een etalage kwamen waar zij de stoffen op etalagepoppen met uitdagende vormen gedrapeerd waren. Even later bleef ze plotseling stilstaan, met haar arm stevig in te zijn. O Paul, kijk eens. Ze stonden vlak voor een splinternieuwe winkel op een van de meest prominente straathoeken van Guildford. De etalage werkte op de verbeelding en een ogenblik lang wist Vlaanderen niet wat voor artikel deze zaak verkocht. Het hoofdthema bestond uit Middellandse zeereisjes en het nachtleven aan de rivieren. Er waren reisafiches van Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Joegoslavië, foto's van het casino in San Remo, van het Negresco in Cannes en van een of andere onbekende nachtclub in Barcelona. Te midden van al die kleuren en vrolijkheid stond het marmeren borstbeeld van een zeer knappe en zeer moderne jonge vrouw. Vlaanderen volgde Ina's blik naar de sierlijke letters die boven het raam stonden. Mariano, coiffeur de dame. Ik krijg het maar voor elkaar, mompelde Paul. Ina was enthousiast over Mariano's etalage. Het is chic, vind je niet, Paul? Beter dan zo'n verschrikkelijk wassen beeld met een pruik van doodhaai. Vlaanderen merkte op dat de meeste mensen, die naar het buiten kwamen nu de regen opgehouden was, ...voor de etalage bleven staan om de vrolijke affiches en foto's te bewonderen. Een paar honderd meter verder kwamen ze bij Charlotte Street. Ze moesten oversteken voor de oneven nummers. De huizen waren allemaal gelijk. Een overdekte stoep, geflankeerd door ronde, uitspringende vensters... ...en van het trottoir gescheiden door zielige, kleine strookjes platgetrapt gras. In de hal van nummer 17 brandde het licht... En de zwarte cijfers waren duidelijk zichtbaar op het ruitje in de vorm van een halve cirkel boven de voordeur. Vlaanderen volgde Ina de drie treden van de stoep op en drukte op de bel. De deur werd opengestaan door een dikke vrouw van middelbare leeftijd die haar handen aan haar schort afveegde terwijl ze Vlaanderen te woord stond. Ze hoorde later dat ze Hobson heette. Is juffrouw Dallas thuis? Nee. Ze woont toch hier? Ja, maar ze is niet thuis. Heeft ze een boodschap voor me achtergelaten? Ik ben Vlaanderen. Nee, ze heeft me niets gezegd. Mevrouw Hobson maakte aanstalten om de deur weer te sluiten. Ze keek Paul en Ina erg wanend aan, alsof ze moeilijkheden konden veroorzaken. Dat is vreemd, hield Vlaanderen vol. Ik had om negen uur een afspraak met haar, hier. Is ze de hele avond niet thuis geweest? De vrouw haalde haar schouders op, alsof ze duidelijk wilde maken dat het komen en gaan van haar pensiongasten haar zorg niet was. Het is mogelijk dat ze thuisgekomen en weer weggegaan is toen ik buiten was om de kippen te voeren. Vaak komt ze alleen maar even thuis om andere schoenen of andere kleren aan te trekken, voordat ze vlucht naar de bioscoop of naar het palais gaat om te dansen. Weet u zeker dat ze nu niet op haar kamer is? U schijnt me niet te geloven. Mevrouw Hobson begon zich op te winden over Vlaanderens aanhouden. Hij antwoordde beleefd. Ik ben helemaal uit Londen gekomen om haar op te zoeken... en daarom zou ik haar niet graag willen missen. Uit Londen? Nou, ik weet altijd of Jane thuis is door haar radio. Die gaat aan als ze de deur binnenkomt... En ze is nooit op haar kamer of die radio staat aan. Ik zeg er maar nooit wat van, omdat ik denk dat ze zich al eenzaam voelt. Nu, in elk geval bedankt voor de nuttige inlichtingen, mevrouw. Ik heet Hobson. Mevrouw Hobson, misschien kunnen we straks nog even terugkomen. Dat is goed. Als ze thuis komt, zal ik haar zeggen dat u geweest bent. Vlaanderen draaide zich om om de soep af te gaan, toen nog een gedachte bij hem opkwam. Het haakjes, mevrouw Hobson. Waar werkt juffrouw Dallas? Het feit dat ze bij haar naam aangesproken werd, scheen voor de hospita een groot verschil te maken. Ze deed nog een beetje schuchter, maar ze was wat vlotter met haar antwoorden. Ze werkt bij een kapper, in een nieuwe zaak. De naam kan ik me op het ogenblik niet herinneren. Mariano, misschien? Ja, die is het. Ik wist dat het een Franse naam was. Ina en Paul liepen langzaam terug naar de hoofdstraat en keken uit naar een meisje dat Jane Dallas kon zijn. Is dit weer een samenloop van omstandigheden? vroeg Ina, hoewel ze het antwoord al van tevoren wist. Dat kan niet. Dit meisje noemde Tyler Mysterie over de telefoon. Misschien is zij ook overgeplaatst van de zaak in Londen en kende zij Betty Tyler uit de tijd dat ze daar samen werkten. Maar Betty Tyler werd vermoord nadat ze Londen verlaten had. We weten niet of die Harry-geschiedenis niet begon toen ze daar nog was. Ik heb zo'n gevoel dat Jane Dallas ons een eind op weg kan helpen. Hij keek op zijn horloge. Tien over negen. Hoe lang zullen we nog wachten? Nog een minuut of twintig, stelde Ina voor. Laten we dit restaurant binnen gaan en wat drinken. Ik ben koud geworden van de rit. Vlaanderen zat op spelde en gaf Ina nauwelijks tijd om van haar kojak te genieten. Voordat de klokken het halve uur sloegen, stonden ze weer voor nummer 17. Ze is nog niet thuis, verzekerde mevrouw Hobson hun. Ik heb mijn keukendeur open laten staan, zodat ik de voordeur kon horen. Er is niemand binnengekomen. Mevrouw Hobson, zou u misschien even naar haar kamer willen gaan? Misschien is er wat met haar radio of zo... Ja. Mevrouw Hobson keek Ina wijfelend aan en deed de deur verder open. Omdat u helemaal uit Londen gekomen bent. Ze stonden in de kleine hal. Mevrouw Hobson liep smoegend over de versleten groene trap lopen naar de eerste verdieping. Uit de keuken kwam een zwakke koolgeur. Na een paar minuten kwam mevrouw Hobson weer de trap af. Ze hield haar vast aan de leuning. Ik krijg geen antwoord op mijn kloppen, zei ze. Maar het is raar, haar deur is op slot en dat doet ze nooit als ze uitgaat. Wilt u mij haar kamer wijzen, alstublieft? Eerste kap. Nou, mevrouw Hobson stak een kwabbig dik handje uit om hem tegen te houden. Wilt u er eens aan denken, wiens huis dit is? Het is dringend, snouwde Vlaanderen. Het meisje kan in gevaar zijn. Waar is haar kamer? Mevrouw Hobson capituleerde voor de uitdrukking in zijn ogen. De kamer aan het einde van de gang. De deur van Jane Dallas was inderdaad op slot. Vlaanderen bonstelde op en riep haar naam. Binnen heerste volslagen stilte. Achter zich hoorde hij Ina op kalmerende toon tegen de hospita praten, die volkomen van streek was door de aanwezigheid van de man op haar overloop. Hij draaide zich om en ging een paar passen achteruit. Toen tilde hij zijn rechterbeen op en gaf een harde trap met zijn hiel tegen de deur, vlak onder het slot. Met een geluid van splinterend hout spong de deur open. De kamer voor hem was donker. Hij kon zijn eigen schaduw zien in het rechthoekige lichtvlak dat de lamp op de overloop in de kamer wierp. Met zijn linkerhand draaide hij de lichtschakelaar om. Hij hoorde Ina naar de gang opkomen. Over zijn schouder zei hij, Niet verder kindje en probeer mevrouw op mee naar beneden te krijgen. Ina had te dikwijls met Paul samengewerkt om die toon van hem te negeren. Zonder iets te vragen draaide ze zich om. Vlaanderen ging de kamer binnen en duwde met zijn voet tegen de deur totdat die bijna dicht was. Toen bleef hij stilstaan en besteedde enige minuten aan wat wel je ogen de kost geven genoemd wordt. Het vertrek was een kleine zitslaapkamer het was veel te hoog in verhouding tot de andere afmetingen. Het behang en de meubels van mevrouw Hopson waren lelijk en moedig, maar hier en daar zag men een moedige poging om het geheel een vrolijker, vrouwelijker sfeer te geven. Een gordijn met een bloemenpatroon hing in een hoek voor een wastafel. Er stond een vaas met gele narcissen op de schoorsteen en daarboven hing een gekleurde, ingelijste foto van Capri. Op het divanbed lag een gestreepte deken in vrolijke kleuren, die uit Noord-Afrika of Birmingham vandaan komt zijn. De kamer was keurig opgeruimd. Vlaanderen vermoedden dat Jane Dallas die avond geen tijd had gehad om zich te verkleden. Ze lag op het divanbed alsof ze door ruwe handen opgesmeten was. Haar gezicht was naar het licht opgeheven en het was onmogelijk te zeggen of ze lelijk of knap was geweest. Zonder van plaats te veranderen kon Vlaanderen het handwerk van de burger herkennen. Hij was van overtuigd dat het meisje vermoord was met de zijde sjaal, hoewel die bijna niet gekreukeld was, die naast haar op de divan lag. Hij kon op de glanzende zijde de afbeeldingen van de Place de la Concorde, een deel van het Palais de Chaillot en de Notre-Dame de Paris onderscheiden. Achter hem kondigde een stem die steeds luider werd aan. En nu zal L Jacobs op vele verzoek het populaire nummer Lonely is the Night zingen. Er werd geapplaudisseerd en het koper van een orkest zette in in E-mineur. Vlaanderen vermoedde dat Jane Dallas Radio ongeveer twee minuten nodig had om warm te worden. Hij maakte de deur weer met zijn voet open en liep naar beneden om de politie te bellen. Ik wilde bij God dat we wat te drinken konden krijgen, mopperde Sir Graham. Hij keek knorrig de donkere gelachkamer van de Black Lion rond. Een tijdje geleden had de kellner beleefd uitgelegd dat hij, tenzij ze hotelgasten waren, geen alcoholische dranken kon serveren. Als een grote gunst had hij hun de een of andere lauwe vloeistof in een koffiepot gebracht. Het smaakte alsof het van Eikels getrokken was. Een nog halfvolle koppen stonden op de tafel waaromheen Ina, Paul en Forbes zaten. Wel, zei Vlaanderen, het zijn uw mensen die de wetten handhaven. Laten ze niet proberen naar uit te zetten, zei de oudere man met zijn basstem. Als bona fide reiziger kan ik om een glas wapenvraag tot de beginnen te kraaien. Het had Sir Graham na Vlaanderens telefoontje precies een uur gekost om inspecteur Vosper op te halen en met hem naar Guildford te rijden. De inspecteur had zich bij zijn collega's uit Guildford op Charlotte Street 17 gevoegd en Volks en de Vlaanderens hadden zich aan de genade van de Black Lion overgeleverd. Terwijl ze op Vosper en het laatste nieuws zaten te wachten, lichtte Vlaanderen Sir Graham in over hun bezoek aan Sonning, over Jane Dallas' telefoontje en zijn lugubre ontdekking in Charlotte Street. Ze werd natuurlijk vermoord om te verhinderen dat ze jou die indichtingen zou verstrekken. Sir Graham pakte zijn koffiekopje, bestudeerde de inhoud en besloot er niet meer van te drinken. Vlaanderen vond dat er van hem geen commentaar verwacht werd. Maar wat ik niet begrijp... Waarom laat die burger steeds zijn visitekaartje achter? Ging Forbes verder. Die bedrukte sjaal uit Parijs... Die vertelt ons niet meer dan wat we al wisten. Namelijk dat er een schakel bestond tussen Jane Dallas en Betty Tyler. Maar we kunnen niet aannemen dat Jane Dallas vermoord werd... omdat ze iets wist omtrent de identiteit van de moordenaar van dat andere meisje. Ze kan wel om dezelfde reden gedood zijn als Betty Tyler... En wat kan die reden zijn? Sir Graham, als we dat weten, zijn we onze moordenaar op het spoor. Toen Vospaar Haasdag binnenkwam lopen, was het duidelijk dat hij nieuws had. Hij trok een rechte stoel bij de tafel en ging zitten. Hij vertrok zijn mond alsof hij dorst had en keek niet op zijn gemak naar de klok die in de gelagkamer hing en twintig minuten voor het twaalf aanwees. En, gronde Sir Graham ongeduldig. Een keurig stukje werk, was Vospers mening. Net als de zaak teile Geen vingerafdrukken, geen huid onder de nagels, geen bloed, geen gedachte figuren. Ze was nog geen uur dood meer Vlaanderen toen u haar vond. Gewerg natuurlijk. Hebt u haar gangen nagegaan vandaag? Ja, ja. Vosper gaf Sir Graham op enigszins ongeduldige toon antwoord. Hij haalde diep adem. ...en wachtte nadrukkelijk even om de aandacht van zijn gehoor te trekken. Maar we hebben wel iets gevonden. Dat meisje had, dank, een zakagenda. We vonden die in een laadje van haar toilettafel. Ze had nogal wat afspraakjes met vriendjes. Maar dat voor vanavond interesseerde me. Ina en Paul keken elkaar aan. Dit was typisch wasper. Bijna jongensachtig in zijn plezier over zijn ontdekking. De afspraak was voor tien uur. Er stond geen plaats bij, maar de naam van het vriendje was Harry Shelford. Ina gaapte achter haar hand toen ze de twee trappen opliepen naar hun flat op de eerste verdieping. Charlie had de lamp in de hal laten branden. Vlaanderen liet Ina de flat binnengaan voordat hij zijn sleutelbos uit het slot trok. Hij sloot de deur en schoof de zware grendel ervoor. Ina pakte een lila envelop op die tegen een plat pakje op de haltafel aanstond. Voor jou, Paul. Vlaanderen herkende het keurige, rechte handschrift op de envelop. Het briefje was kort. Het was een bedankje van Steven Brooks voor het afleveren van de sigaren aan zijn broer... met de vermelding van dienstadres in Parijs. Het kistje sigaren was losjes in bruin papier verpakt. Vlaanderen maakte het open en zag dat de zegels verbroken waren en dat er één sigaar uit was. Meneer Broeks verliest niet veel tijd, merkte hij op, terwijl hij vol belangstelling naar het handschrift keek. Een snelle werker, in meer dan één opzicht geloof ik, maar niet op de hoogte van de douanevoorschriften. De volgende dag stonden de kranten vol over de Guildford moord. Vlaanderen keek de zes bladen, die dagelijks aan de flat afgeleverd werden, vluchtig door Bijna alle kanten wezen op het feit dat beide moorden met een bedrukte Parijse sjaal begaan waren en dat beide meisjes in dienst waren van de grote Mariano. Vlaanderen had Vosper gevraagd zijn naam er buiten te houden en tot heden had geen enkele verslaggever vermeld dat hij het lijk gevonden had. Maar dat zou slechts een kwestie van tijd zijn, dacht Vlaanderen. Hij had er nu spijt van dat hij zijn naam tegen mevrouw Hobson genoemd had. Voordat Ina naar bed was gegaan, had ze gezegd dat ze uit wilde slapen. Ze verscheen pas aan het ontbijt toen Vlaanderen zijn koffie op had gedronken. Hij leunde in gedachten achterover in zijn stoel en rookte een sigaret. Maar voordat ze zat, bekeek hij haar kritisch. Wanneer is je haar het laatst gedaan, kindje? Ina, die zichzelf net een kop koffie inschonk, bleef doodstil zitten. Zie ik er zo uit? Je ziet er grappig. uit, het is maar een vraag. Oh, vorige week? Ina droeg het haar kort. Daar het van nature krulde, vond ze dat gemakkelijk en economisch. Vind je niet dat het tijd is om weer te gaan? Ina keek haar man verbaasd aan. Meestal protesteerde hij als ze volgens hem alweer naar de kapper rende. Ik denk dat dit moment in het leven van elke vrouw komt. Als je man niet meer probeert je te weerhouden naar de kapper te gaan maar in tegendeel voorstelt dat je meer moet gaan. Sommige van die lieve kappers zijn zeer artistiek, heb ik gehoord, ging Vlaanderen verder. Hoe was die naam van die event ook alweer, over wie we het gisteren hadden? Ina zette de koffiepop met een bons op tafel neer en zuchtte. Hehe, he, ik ben er. Sorry, dat later naar bed gaan maakt me suf. Je bedoelt natuurlijk Mariano in Mefer. Misschien hoor je iets over Betty Tyler en Jane Dallas. Ik heb zo'n idee dat die kapstertjes niet in absolute stilte werken. Ina sloeg haar ogen plafondwaarts. Inderdaad niet. De tampon is er niet bij. Dat bezoek aan Mariano is zakelijk, hè? Niet voor mijn plezier. Ja? Dan kun jij betalen. Mijn budget is niet op Mariano berekend. Eerlijk is eerlijk. En dan mag je ook nog met me gaan lunchen. Waar wil je heen? Naar de Sturgeon? Ina belde op voor een afspraak en hoorde tot haar teleurstelling dat alles die morgen bij Mariano besproken was. Het spijt me erg, mevrouw Vlaanderen, maar kunt u morgenmiddag misschien... O, oh, wilt u even wachten?